In Japan is het stralingsniveau rond de kerncentrale in Fukushima weer aan het dalen, zeggen de autoriteiten. In de centrale was vanochtend een explosie. Zijn centrale lekte vervolgens radioactiviteit, waarvan niet duidelijk is hoe sterk de straling was. Bij de explosie is de reactor ongeschonden gebleven, zegt een woordvoerder van de Japanse regering. De autoriteiten zijn volgens het internationale atoomagentschap in Wenen bezig met het voorbereiden om jodiumpillen te verstrekken. Die zijn bedoeld voor mensen die in de buurt van kerncentrales wonen in het getroffen gebied. Jodium kan een bescherming bieden tegen blootstelling aan radioactiviteit. Het officiële dodental van de beving en het tsunami is nu 600, maar iedereen gaat uit van veel meer doden. Overlevenden van de natuurrampen hebben onder meer hun toevlucht gezocht in scholen en sporthallen. Veel huishoudens zitten nog zonder water en elektriciteit. In het getroffen gebied zijn nog maar weinig winkels open. Die worden ook nauwelijks bevoorraad. Gewapende militairen hebben vannacht een inval gedaan bij de Tsjechische staatsomroep CT. Gemaskerde commando's doorzochten daar de nieuwsredactie en namen computers, notitieblokken en videomateriaal in beslag. Volgens de hoofdredacteur waren ze op zoek naar spullen van een redacteur die pas geleden een reportage had gemaakt over corruptie in het leger. Hij zou daarover geheime documenten hebben gepubliceerd. De hoofdredacteur noemt de inval onaanvaardbaar. Ook andere media in Tsjechië zijn kritisch over de actie van de militairen.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 It won't van natuurlijk net afgelopen, maar bij deze plaats zou je zeggen het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. En stem stemming hangt een beetje rondom deze plaats van de Tramps. Je de Disco Classics Party. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het uh, 5 over 3. Welkom bij u 2 van dit programma. En daarin gaan we het volgende doen. Ja, luisteraars. Uiteraard om half vier de evenementenagenda en om kwart voor vier rond de klok van kwart, kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. En de afgelopen week was het natuurlijk een gigantisch hè, die première van goze. Goze vrouwen mooi, hè. Dat was al ruim voor de tijd uitverkocht. Toen samen ook... gedaan met uh, Café Nuf. Gigantisch. Daar een live optreden van Mick Harren.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 Então Amsterdam. Oh, gewoon uh, lekkere muziek van Chic, Yo, de le Freak. We gaan snel over naar Amsterdam, want de voetbalwedstrijd van vanmiddag is inmiddels in volle gang. Jan van Nets voor de wedstrijd van vanmiddag, AFC tegen SV Zandvoort. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier en Luiders is uiteraard een heel raar thuisstrip van begin. AFC speelt altijd zijn thuiswedstrijden vanaf kwart voor drie. En de rest van de competitie doet het om half drie. Waarom ze dat doet? wordt lieverheid en niemand kon het mij wat vertellen. Ze zijn altijd eigenwijs, hè, die jongens daar. Nou ja, Amsterdam is een klein beetje. Nou. Nah. Eh, Valt best wel mee. Ja toch. Eh, maar goed, eh, Zandvoort weer niet compleet. Bodefette is er niet. Dus Joris Smith staat weer eh, onder de lat. Eh, Remco Ronde is nog steeds niet. Het is toch wel een behoorlijke blessure dat die jongen heeft gekregen. Het schijnt dat hij weer terug was aan het trainen. De training weer in dat gebeuren weer schoot. Nou, hij is er dus weer niet bij. Eh, Zandvoort dat... Eh, ...dat we uh, de laatste tijd goed speelden, dat hebben we ge gemerkt, wonnen regelmatig... ...en met name in die tweede, in die tweede periode, titel, staat Zandvoort nog steeds bovenaan. Deze wedstrijdrechter die vandaag gespeeld wordt, is voor de derde periode. Die voor de tweede periode die wordt ingehaald op 2 april en dan gaat het tussen... moet ik even kijken, dat ik niet, geen onzin gaan lopen vertellen... Het gaat tussen uh, SW Sandvoort en ASC...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 En tussen die twee teams gaat het op uh, bril. Degene die als Zandvoort 1 punt haalt, zeg ik dat goed. Nee, als Zandvoort uh, wint, dan heeft Zandvoort de titel. Uh, wint AC en Zandvoort niet, of speelt Zandvoort gelijk, dan is het de doelpunten gemiddelde wat gaat tellen. En dat is voor AC aanmerkelijk beter. Want die hebben de plus 16 in die periode en Zandvoort plus 3.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 Toen uh, ja, was er een gat in de verdediging en niemand reageerde erop. Een hele lange spits van uh, AC kreeg de bal en schoof die langs George Smit, die er absoluut niets aan kon doen. En stond voor de halve met 1-0 zat.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 for today. Oh, but I'm We zagen het zojuist op uh, televisie al met jou, een geweldige overwinning voor Bob de Jong op de 10 kilometer. Weer de Over 12.48 gereden geloof ik, even uit mijn hoofd, 12.48. Geweldige tijd natuurlijk op die uh, nieuwe baan daar. En uh, Zilver vanmorgen al uh, door Irene Wust. Nou, ga, uh, zijn lekker bezig. En dat zal morgen ons brengen in de, in de team Pursuit. En op de, Nou, 500, km, 500 meter 500 hebben we niet zoveel te zoeken. Maar goed, uh, dat was Panel Belly met gold. Heel Speciaal dus voor uh, Bob de Jong en de andere schaatsers die daar allemaal goud winnen. Hè. Dat gaat lekker naar voor Nederland. Jammer, jammer van die disqualificatie van een van de drie, ja. Dat ja, één, ja, twee, twee, drie gaat, ja. Nee, is, uh, een beetje spijtig. Zo dadelijk gaan we naar Javernes, naar dit plaatje. Ik zal me niet zeggen wat jij altijd zegt, Jan, Als ik een plaat van Carol Emerald ga draaien, ja. elke week weer, hè? Weet je, zeg maar. weet je wat hij dan zegt? Is dat mensen alweer weer betaard? <lacht> <lacht> dan word je toch niet goed van. De Carol Emerald met de single uh, Stak. We gaan snel over voor het slot van de eerste helft naar Jan Verness in Amsterdam. AFC Amsterdam, daar spelen we tegen.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 Voor Zandvoort uitgezien... ...en uh, ja, kom op Puker. een uur is te lang... ...hij zegt dat zijn tegenstanders te dicht bij de bal staan... ...ik geloof het niet, ik zal gewoon heus 9 meter zijn... ...slangs maar rond. ...daar gaat hij wel komen, hoog voor, de, voor het doel... Dat is, ...daar kan niemand bij komen van Zandvoort... ...en dat was daar even kijken... Michel de Haan die daar overheen trapte eigenlijk... ...en dus, AFC kan uit gaan verdedigen... Op dezelfde kant als waar kun je net zojuist de, de vrije schop heeft genomen. En de, de er uh, wordt uh, vrij gemakkelijk uh, de vrije man gevonden door AFC. Dat nog steeds in balbezit is. Maar nog steeds, nu pas eigenlijk op de helft van Zandvoort is gekomen. AFC nog steeds. Terug naar die, wordt die bal eruit gehaald. Zandvoort verdedigt de te veel. Op dit moment is dus die bal die kan niet door. En uh, dat gaat tegen de scheidswetraam. Dat mag. Dat, uh, ja, men zegt dus een dood voorwerp. Dus hij zegt, dat is je wel, weliswaar niet. En dan gaat Carlos uh, uh, naar Michael Keil. Keil, Max Aardenwerk. Aardewerk nu met de bal in de voet. probeert hij zijn tegenstander te passeren. De tweede tegenstander speelt hij eigenlijk Carlos uh, terug aan. Carlos naar uh, Lemons, Bas Lemons. Kan hij erbij komen? Ja, kan er net erbij komen? kan absoluut geen cijfer passen geven. En Zandvoort is de bal weer kwijt. En dan gaat daar nu weer een duel tussen Lennons en uh, Uiterbos. En dat wint Uiterbos vrij gemakkelijk. De ASV gaat nu de aanval. Een snelle speler daar, een snelle spits. En uh, die laat zich hier vallen. Ja, zegt de scheidsrechter ook. Laat zich gewoon vallen. Gebeurde 5 meter bij mij vandaan. En uh, de bal rolt over het achterlijn. Waardoor uh, de Zandvoort de bal vanaf de 5 meter in het veld mag gaan brengen. Even kijken wie dat... Nou, uh, dat gaat natuurlijk de keeper doen, denk ik. Ja, hij gaat dat zelf doen. Uh, het spel dus ligt even stil, want... Uh, de bal is ver weggerold, bijna de sloot in, daar hebben we nog lang moeten wachten. En uh, Joris Schmid gaat nu de bal op de plaats leggen om uit te kunnen gaan nemen. Dat doet u nu naar nou, Max Aardenberg, die speelt op de, linkerkant van het, op de rechterkant van het Zandvoortse veld. gaat de bal diep komen, komt, gaat via, niet via de voet, dat dacht ik te zien. Maar uh, Max Aardenberg speelt de bal zelf over de zijlijn. AC mag die bal gaan ingooien. En uh, de scheidsrechter keurt de plek goed waar dat gebeurt, volgens mij was het ergens anders, maar goed, dat geeft niet. Nog steeds AFC, een balbezit. Probeert daar aardig te passeren. Lukt niet. Blijft de bal aan de voet houden. Blijft goed kijken ook naar de bal trouwens aardig En die is nu ervan verlost. Nog steeds AFC, een balbezit. AFC speelt mooi rond. Over diverse schijven gaat die bal. En dat is toch het betere. Dan heb je in ieder geval die bal, dan ben je zelf in de proef. Dat is een pas. waar niemand bij kan komen. Alleen Jorrit Fiet. En die gaat die bal ingooien. Naar. ze weg. Naar. Even kijken. Nijs op berg. kan er niet bij komen. En dat is toch daar uh, Mol die probeerde daar die bal in te leggen, inter dat lukte net niet, want de AFC is nog steeds in balbezit. Mag nu gaan ingooien, ter hoogte van de middenlijn, en dan uh, gaat het wel verder op de helft van Zandvoort. Nu, Zandvoort dan in balbezit, John Keur, waarom is die blind weg, die bal? En niemand van Zandvoort kan er dan ook aankomen, het is AC op de eigen helft, die de bal nu kan rondspelen, terug naar de keeper en gaat bouwen aan een nieuwe aanval. De keeper uh, maakt geen haast. Hij uh, ruikt de T, bij wijze van spreken. En heeft die bal nog steeds daar liggen. Hij zal nu eindelijk naar zijn uh, links uh, achter spelen. En die, hij krijgt er net zo hard weer terug. Dan kan er iemand van Zandvoort bijkomen. Inderdaad. Het is oude, bijna het daar in de receptie. Net niet. De keeper van uh, AFC kon het nog net pakken. Anders had het zou maar 1-1 gestaan Wat voor rust. Maar dat is nu niet het geval. Het is nog steeds 1-0 voor AFC. Dat nu uh, uit Zandvoort op de linkerkant speelt. AFC. Uh, dus uit een bos. Die speelt de bal terug.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 Nu moet helemaal omlopen om die bal in te kunnen gaan nemen. Dan gaat dan ook nu, uh, betreedt hij uh, de speler van AFC het veld weer om te gaan gooien. Het gaat eventjes, uh, even duren. Ja, dan nou, loopt een uh, en door. Oké, okay, prima. Nu gaat hij gooien. Nee, nog steeds niet. Dan geeft hij veel beweging voorin daar bij, bij AFC. En nu is hij de bal kwijt, inderdaad. Wordt teruggespeeld. Gaat de voorzitten? Nee. Het is hier uh, Maurice Mol. Die wil te verdedigen. Dat is van de Oort. Van de Oort een Mol terug. Mol probeert langs te gaan. Die krijgt, uh, oh, hij krijgt hem zomaar mee. Ik geloof niet dat hij scheidsrechter gelijk heeft. Want ja, hij speelt zelf de bal over die zijlijn. de scheidsrechter is een overtuiging dat een van de AC's nog met de voeten aan heeft gezeten. Dus soms het hem gaan gooien. En het is nu Bas Lemmens die dit gaat doen. Lemmens. Die gooit. Even kijken naar uh, Michael Kuil. Kuil kan er niet bij komen. Dus ook een, hij speelt tegen een speler die half ook op groter is en dat is toch ook moeilijk spelen. Dan, hij gaat nu via een voet van de AFC over de zijlijn, Zal het maar gaan gooien op driekwart van het veld, zeg maar. De gunstige kant voor Zandvoort. weerbas was Levens neemt een aanloop. Bas kan heel ver gooien. Dat doet hij dan ook naar de ja, AFC. Maar die tot te wild weg. Via Max Aardewerk komt hij bij. Maurice is Mol terecht. Mol. Heeft die bal een controle? Nou, niet helemaal. Hij komt er naar Billy Visser. Billy Visser gaat proberen. En dan is hij om de te, te gaan. En hij zal steeds een bal bezitten. Ga Gaat naar die achterlijn. Gaat hij voorzitten. Inderdaad, maar vier voet van de AFC. Gaat die bal over de achtlijn. Sansom mag de vlagfrust nog even naar corner gaan nemen. De bal moet eerst gehaald worden. En uh, er is ook nog een blessurebehandeling. Goed, heren. Ik denk dat we beter maar even terug gaan, gaan naar de studio. Want die bal is er niet. En er is een blessurebehandeling. Um, het einde van de eerste helft kan ik dus niet meenemen. Maar straks, tweede helft, ben ik weer terug voor u bij AFC. Oké, okay, dankjewel, Jab voor dit moment.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 Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, eindelijk. En dan sigaretten. heb je dat weer, Robert-Jan. Dan zit je lekker in Lauro en Hardy. Een biertje een biertje een erbij, heerlijk. En in één keer wordt deze platen ingegooid. Hoogste tijd. Hoogste tijd, <laughs> wegwijzen ja. allemaal. Ja, leuk is dat.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 Een gigantische, spectaculaire demonstratie van Louis van der Meij. Dat hebben we de maandag. De dinsdag hebben we biljarten. <lacht> Glowing balls in the dark. Uh, met uh, rookmachines en flitslichten. En uh, gezellige discomuziek. Van de jaren mm -hmm. 70. Is dat hetzelfde als in een donker uh, bolen ja, bijvoorbeeld? Dat precies. je dus al het licht uitgaat. Ja, en, ja, en dan ja. uh, met verlichte ballen. Dan weet je dat je toch wel best een, een, een beste afleiding hebt. Uh, het is steeds o moeilijker om je balletje... O hoe laat was het toen dat idee ontstond?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 Dus. Leuk. Goed, gaan we even naar... Jij, jij zorgde ook een beetje voor de omlijsting. Ik bedoel, daarbij is het een hè? Ja, café en, en ja, een eetgelegenheid. Het wordt, het wordt natuurlijk weer een uh, uniek gebeuren. En uh, ja, tijdens alle dagen wel lekkere hapjes in, uh, en eten. Ook in het weekend natuurlijk, want het zijn lange dagen. En dan uh, zorg ik voor een heerlijke een hap uh, voor de biljarters. Cool. En toeschouwers ook trouwens, hè. Die zijn van harte welkom. Ja, nee, gezellig. Leuke avond. Ja. En uh, nou, mocht je daarnaast naast ook nog muziek tekort komen, dan moeten we het na de, na de uitzending nog even over hebben. Oké, okay. goed. Ja, helemaal goed? Ja, gaan we zo dadelijk naar uh, Louis. Even uh, alvast een beetje warm lopen voor uh, de disco-buljart. Dat doen we met het volgende plaatje.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 Daar gaan we ook een, een leuke prijs aan. Iedereen moet daar namelijk 5 euro voor inleggen. En de winnaar van die avond pakt die prijs. Dus het kan best wel een leuke 100 euro zijn. Ja. Nou, die is wel te besteden natuurlijk aan de bar. Die voor ga je de, niet voor, mee naar huis. Nee, Voordeur voor voor op, voor ja. op slot. Je mag je eigen 5 euro houden, de rest besteed je gewoon doe eens school, dus aan de bar. Doe eens Zo wordt het. Het. het. Zeker. En dan krijgen we het weekend: het 15 over Rood nooi. Het eerste Lauwen Hardy nooi.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 Maar dat zien we op die dag wel. En dan dinsdag de nastoot. Ja, nou, dat, is, dat is duidelijk. Uh, dat is fantastisch. En uh, ja, het is natuurlijk uniek. Het wordt eerst in zand voor ja, geweldig en, initiatief uh, een week biljarten is. Toen, toen je dat programma eindelijk met op papier had, hoe laat was het toen? Nou, dat was elf uh, half twaalf volgens mij. Ja,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 Ik ook. Al die futon-tasjes en al die ja, ja. Briljant. Mogen wij ook komen op de ladiesite ja, jullie zijn welkom. Jullie kunnen ook gewoon aan het toernooi meedoen. Het is toch gewoon heel ja, leuk. Dat maar ladiesite is... nou, wordt een beetje lastig. Nee, maar nou ja, goed. Niet aan. bij de ladies, maar uh, kijk, ik denk gewoon aan het weekendtoernooi Of misschien wel uh, het barkeepertoernooi. Nou ja, daar kunnen jullie zeker aan meedoen. En kom, ik zou zeker, kom eens een keer een avondje even binnenstappen. Ja, zeker weten. Alles na te lezen op www.laudanhardie.nl uh, Ja.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 Nou, we gaan lekker genieten. Jij zit in de kamer. Tim Moreno een echte liefde. Oh, wat kan die mooi zijn? Geweldig. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar uh, jij je... ja, ja, vertelt het net gewoon. Normaal gesproken hebben we allemaal vaste, vaste agendapunten. Maar daar zijn we nog helemaal niet naartoe gekomen. Hoe gaan we dat oplossen? Uh, nou, dat moet allemaal tussen 4 en 5. Gaan dus we allemaal uh, tussen 4 en 5 doen? Dus inhalen. evenementagenda, we hebben de bioscoopagenda. Agenda. We hebben nog het gedicht van de week. Uh, we hebben nog een aantal uh, nieuwsitems. Uh, en we moeten ook oh, na de klok van 4 uur als een speer weer We Meteen weer voetbal. We hebben ja. druk, druk, druk, druk, druk. Maar het maakt niet uit. We hadden het juist over de biljartballetjes. En daar past deze very very plaat bij: Chef en de shortcut Chef, check